Vorige week maakte BMW al bekend dat vorig jaar het beste jaar ooit was voor het bedrijf, mede door de toenemende vraag uit China. Een vrouw uit Nistelrode is vanochtend licht gewond geraakt toen ze een buizert probeerde te ontwijken. De vrouw slipte en botste twee keer tegen de vangrail. Twee andere automobilisten hebben de vrouw geholpen auto van de weg te halen. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een hoofdwond. Ook de buizert raakte gewond, dier is naar een vogelopvang gebracht. Het weer. Af en toe zon, maar wel steeds meer stapelwolken langs de westkust vrij zonnig. Verder een matige noordwestenwind bij maximaal 13 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag zat voor Den Haag Malieveld een file van 2 kilometer. Dat heeft ook te maken met de CPC loop in Den Haag. Daardoor is een aantal straten in het centrum afgesloten. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam zat voor de Heine Tunnel 4 kilometer file. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 En bij het weer van vandaag, dit soort muziek op de radio. Jorden, Bob Marley en The Wailers. En one love. Je blijft op de hoogte.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 In Kennemerland, zondag in Kennermeland. Je, Je blijft op de hoogte. Vibsofort. Als eerste de world... ...en nou de we found love, gevolgd door deze van Metcom. Dat was bagging. Inmiddels uh, kwart over twee. Nou, onze reporter is ter plaatse. We hebben het over uh, Frank de Visser. Goedemiddag, Frank. Uh, goedemiddag. Op? Goedemiddag. En, welkom ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Welkom, Frank. Uh, hier op het gashuisplein uh, in de studio. Uh, ja, uh, jij bent voor ons, uh, voor ZFM, naar de Hiswa geweest.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 erg weinig schepen, dat is jammer. En er was een, een buitenmogelijkheid om proef te varen. En daar werd ook weinig gebruik van gemaakt. Uh, mensen die daar wel gretig gebruik van maakten, waren de rokers. Oh, ja. Maar aan mas buiten gaan. Aan mas. Aan mas.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 na zo'n drukke beurs is het goed vertoeven bij een, een horeca-etablissement. En uh, deze keer ben ik geweest bij voorheen Omeco. Omeco, dat is op de eerste verdieping op hè? Op de eerste verdieping, op ja. de balustrade zeg maar, heeft men een, het interieur van Omeco uh, nagetimmerd En uh, daar was het goed vertoeven onder het genot van een glaasje witte wijn. Dat, dat collega's praten over uh, de handel en, en de wandel en de gang van zaken.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 Hiswaterwater, verhuist van Uitmuiden naar Amsterdam. Ja. Uh, de tweedehandsbeurs, wanneer is die dit jaar? Um, de Ongeveer? exacte datum, het is in april. Okay. En op de Hiswa-site, uh, hiswa.nl, uh, Hiswa uh, staan alle data. Dus okay. alle gegevens zijn bekend. We houden contact. Bedankt voor het feit dat je voor ons naar uh, de Hiswa bent gegaan. Graag gedaan. Me. En uh, je bent natuurlijk lang nog niet van ons af dit jaar. En we houden contact, uh, van waar ook dan in de uh, landen. Bedankt voor je informatie. Graag gedaan. Prettige dag. Dankjewel Frank de Visser. Ja, Hij was voor ons bij de ISLA. Altijd weer een feestje om daarbij aanwezig te zijn. He, mooie boten. Alleen niet hele grote boten. He, begreep ik niet. Maar...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 Normaal is het half maart een graad of 10, dus ver boven de norm voor de tijd van het jaar. Heerlijk cabrio weer de komende dagen. Ja, maar die voor mij die moet eens een APK. hebben. Die is een APK, oké. Okay. Nee, die voor mij kan zo de weg op. Dus okay. dat, dat gaat wel lukken hoor, van de week. Tot zover het weerbericht bij CFM Zalvoort zondag in Kennemerland. Wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard op www.meteopagina.nl Ga snel naar www.meteopagina.nl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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch die raus.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 Wenn geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Krickets auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. in On the other side of the street I know a girl that looked like you.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 Eindigde in 0-2 en SCC Heerenveen tegen Excelsior met een monster score. Daar werd het 4-2. Ja, en vandaag is er al een wedstrijd gespeeld. De wedstrijd die begon om half 1. En we hebben het over NAC Breda tegen PSV. Nou, het lukt PSV maar niet om te winnen, want ook deze wedstrijd werd weer verloren. NAC Breda, PSV eindstand 3 tegen 1.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 ...bijna meegezingen in deze plaats. En wat is een mooie op de Stamfords Radio... ...met That Old Devil Cold Love. Ja, nou, het was uh, wel uh, raak uh, afgelopen weekend... ...of tenminste dit weekend in Kennavaland... ...want uh, allereerst was er een uh, grote brand... ...in een recyclebedrijf in Velsen... ...dat inmiddels wel onder controle is... ...en rond uh, kwart over acht gisteravond... ...werd het zijn ook dan brandmeester gegeven...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 warm weekend. Een warm weekend. Ja, nou, het weer uh, werkt in ieder geval mee. Hè? Lekker warm. Een paar graden boven het uh, normale temperatuur voor de uh, tijd van het jaar. Dus. Maar dan horen we ook uh, zonnige muziek bij dan. Nou. Zullen we doen, hè? Doen we. Hier is José Feliciano en Panta Cantar. <laughs> Nou, de komende dagen blijven we in ieder geval heerlijk weer hebben hier in Salvoort, Dus we genieten daar met z'n allen van. Je hoort de Feliciano trouwens. Ja, en uh, wat uh, betreft de expositie van de kinderkunstlijn. Uh, de kinderkunstlijn uh, viert dit jaar uh, het vijfjarig Lustrum.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 Vraag de humorist, oh wat is het leven fijn als de zon schijnt.